9 uur. moet met het RWS-journaal. Het kabinet zet de geplande versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 juni door. Dit is bekendgemaakt op een persconferentie. Onder meer horeca en de musea gaan dan deels weer open. Mensen mogen buiten weer met drie of meer personen samenkomen als ze anderhalve meter afstand houden. Het openbaar vervoer heeft vanaf 1 juni weer een volledige dienstregeling. Iemand zonder mondkapje in het OV kan 95 euro boete krijgen. Middelbare scholen mogen 2 juni weer open en basisscholen vanaf maandag 8 juni helemaal. Iedereen die denkt besmet te zijn met het coronavirus kan zich vanaf volgende maand zonder tussenkomst van een arts laten testen door de plaatselijke GGD. Verder wordt de bezoekregeling voor verpleeghuizen uitgebreid. Vanaf volgende week mag er in meer instellingen per bewoner één vaste bezoeker langskomen als een verpleeghuis coronavrij is. Het kabinet gaat allerlei coronagegevens naast elkaar leggen om snel in te grijpen als het virus weer opkomt. Zoals het aantal IC-patiënten en de drukte op straat. Het is nog onduidelijk wat het kabinet adviseert aan mensen die op zomervakantie willen naar het buitenland. Bijvoorbeeld naar Italië, dat in juni de grenzen wil openen. Het advies is volgens premier Rutte onder meer afhankelijk van het beleid van andere landen en het besmettingsrisico. Mogelijk krijgen Nederlanders die terugkomen uit het buitenland te maken met maatregelen. Bijvoorbeeld verplichte thuiskarantaine. Zandvoort stopt met een proef waarbij mensen op het strand gebruik mochten maken... van toiletten van strandtenten en ondernemers bedjes op het strand mochten neerzetten. De gemeente is teruggevloten door minister Grapperhaus. De strandtenthouders zijn teleurgesteld en zeggen dat het strand met het mooie weer... van de komende dagen nu een groot openbaar toilet dreigt te worden. Het weer vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. Minima liggen rond 9 graden. Morgen eerst wat bewolking, later meer zon. Dan wordt het 20 tot 25 graden. Op Hemelvaartsdag wordt het op veel plaatsen zomerswarm. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersabdiet. Verkeersabdiet. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.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 I'll <laughs> tell Voor de Zandvoortse Radio, 106.9 dit is ZIEFM. Ahora que te fuiste lejos, <middels> es cuando mas me haces falta, ando buscando consejos, pak wel was a mi. Waar is de liefde gebleven? Het het ons niet meer ik zou het willen vergeten ook oh, al kan dat niet Die me querer que el tiempo se nos va ya no lo pienses más vivamos el momento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 Als dus conmigo, no quiero nada. Want ik kwak niet meer. Ik wacht niet meer. Nu zijn we hier met z'n twee. Het heeft ons niet meegezeten, Toch altijd samen gebleven. to the old me and everything he showed